12 uur. Het NOS-journaal. Die Thomassen. Goedemiddag. Doden bij treinbotsing in Polen. Russen kiezen nieuwe president en megaviaduct over A27 geplaatst. Het weer overwegend bewolkt. Vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het wordt een graad of 11. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 7. De dagen daarna wisselvallig bij ongeveer 8 graden.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 Correspondent Wouter Meijer, dankjewel voor je toelichting. Meer dan 100.000 Noord-Koreanen zijn in de hoofdstad Pyongyang de straat opgegaan... om te betogen tegen wat ze noemen de verraders uit Zuid-Korea. Ze riepen leuzen tegen de Zuid-Koreaanse president Lee... die volgens de Noord-Koreanen hun leider Kim Jong-un heeft beledigd. Op een militaire basis in Zuid-Korea zouden opruiende posters zijn opgehangen van Kim en van zijn overleden vader Kim Jong-il. Ook zijn de Noord-Koreanen woedend over de militaire oefeningen die Zuid-Korea heeft gehouden tijdens de rouwperiode voor Kim Jong-il. De massabetoging komt een week na het bericht dat Noord-Korea met de Verenigde Staten heeft afgesproken om zijn kernprogramma te staken in ruil voor voedselhulp.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 Rusland kiest vandaag een nieuwe president. Gedoodverfde winnaar, Vladimir Poetin. Zijn vier tegenstanders hebben in de pols een grote achterstand. Een verslag van correspondent Kizia Hekster vanuit Moskou. Een van Ruslands beroemdste zangeressen, alla Pugacheva, klinkt hier uit de boxen bij stembureau 164... om zoveel mogelijk kiezers naar binnen te lokken. En hier binnen staan de mensen echt in de rij... Om hun stem uit te brengen, eerst moeten ze geregistreerd worden. Daarna verdwijnen ze de hokjes in om vervolgens hun stem uit te brengen in de doorzichtige stembussen. Die zijn nieuw tijdens deze verkiezingen. Ook de gleuf waar de stembiljetten ingestopt moet worden is zo smal dat er nog maar één stembiljet in kan tegelijk. Dat is allemaal om fraude tegen te gaan. En daar verdwijnt weer een stembiljet de stembus in. Een van de waarnemers namens de communistische partij... Hoe gaat het vandaag? Hij zegt dat alles goed gaat. Geen enkele overtreding gesignaleerd volgens deze waarnemer. En heeft u ook gehoord dat er gesproken wordt over bussen die in Moskou rondrijden. Vol met mensen die van het ene stembureau naar het volgende gereden worden. Om daar allemaal nog een keer te gaan stemmen. Ja, daar heeft hij van gehoord. Maar zegt hij, daar is hier niet. In ieder geval geen sprake van. Hier is het zelfs saai. We hebben hier een uh, oudere mevrouw die net gestemd heeft. Op wie heeft u gestemd? Wilt u dat zeggen? Ja, voor Zaputina. Ze heeft op Poetin gestemd. En uh, waarom, ik Потому, потому что я считаю, что он человек интеллигентный, очень много старается делать. Ze heeft op Poetin gestemd, zegt omdat het een intelligente man is. Bovendien is hij afkomstig uit Sint-Petersburg en dat bevalt haar, want daar wonen volgens haar slimmere mensen dan in Moskou. Dus u bent blij als hij straks weer president wordt voor de derde keer. Ja, zegt deze mevrouw. Hij wordt voor een derde keer president. Hij heeft een pauze gehad tussendoor toen hij premier was. Dus zij is blij dat hij straks weer president wordt. Ze zegt, met Poetin weten we in ieder geval precies wat we aan hem hebben. We kennen hem. En deze vrouw vertegenwoordigt toch het merendeel van de Russen... die inderdaad kiezen liever voor de zekerheid die ze hebben met Poetin... in plaats van die zekerheid in te ruilen voor het onbekende. De laatste stembureaus sluiten rond 6 uur Nederlandse tijd. De jonge socialisten, de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid... willen dat Diederik Samson de nieuwe partijleider wordt. Blijkt uit een stemming onder de leden van de jonge socialisten. Van de bijna 700 stemmers kiest 47 voor Samson. Volgens de voorzitter van de jongere afdeling... is de stemming een goede graadmeter voor de verkiezingen... die komende week worden gehouden. Vrijdag wordt bekend wie de nieuwe partijleider van de PvdA wordt... en daarmee dus Job Cohen opvolgt. Een vliegtuig van Transavia is vanochtend kort na de start teruggekeerd naar Rotterdam de Heek Airport. Piloot had een technische storing geconstateerd aan een van de motoren en besloot daarop de vlucht af te breken. De Boeing 737 was om even na 7 uur vertrokken naar Malaga en stond drie kwartier later weer aan de grond, zegt een woordvoerder van het vliegveld. Het toestel is zo rond acht uur veilig geland en daarna zijn de passagiers overgeboekt naar een ander toestel van Transavia en later vanmorgen alsnog richting Malaga vertrokken. De woordvoerder van Rotterdam-De Heek Airport zei dat het om een voorzorgslanding ging. Sport. AZ is minimaal één dag koploper in de Eredivisie. De ploeg uit Alkmaar won gisteravond met 3-1 van Heracles. Bij rust stond AZ al met 3-0 voor, maar in de tweede helft werd de wedstrijd toch nog spannend... toen ik Viergever de bal met zijn hand van de doellijn haalde... AZ-verdediger kreeg hij voor een rode kaart. En Willy Overtoon benutte de penalty voor Herakles. Even later moest ook AZ-trainer Gert-Jan Verbeek vertrekken. Verbeek was na afloop woedend over die beslissing. Ik had wat emotie. En uh, daar reageerde Vierde Fischel op. En uh, daar zijn geen rare woorden gevallen of zo. En uh, hij besloot uh, om daarin meteen te roepen dat ik van het veld af moest. Nou, dat gebeurde een tijd later, omdat Bosse Schrijnman niet in staat... om me eerder van het veld te sturen. Toen heb ik gevraagd aan hem waarom, die, uh, waarom ik verveld af moest. Toen zei hij iets wat gewoon gelogen is, wat gewoon niet waar is. En dus hij liegt. Nou ja, daar, daar, kan, daar ben ik nog het meest kwaad om. Dat, dat, dat zal ik in is wel, uh, wel uitleggen, want daar, ik moet natuurlijk voorkomen. En ik ga natuurlijk uiteraard welke straf ik ook krijg, ik ga in beroep. Want dit gaat alle versoestperken te buiten. Dit is uh, zo oncollegiaal en zo achterbaks, dat accepteer ik niet. PSV heeft vandaag in de topper tegen FC Twente aan een gelijk spel genoeg... om die koppositie weer over te nemen van AZ. De Spaanse tennisser David Ferrer heeft voor de derde keer op rij... het toernooi in Acapulco gewonnen. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor zijn landgenoot Fernando Verdasco. Bij de vrouwen werd het toernooi gewonnen door de Italiaanse Sara Errani. Zij versloeg in een Italiaans onderrondje Flavia Pennetta in drie sets. De hoofdpunten van het nieuws. In Polen zijn zeker 15 doden gevallen bij een treinongeluk. De Russen kiezen vandaag een nieuwe president. En de jonge socialisten, de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid... willen dat Diederik Samson de nieuwe partijleider wordt. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Welkom bij de kerstconferentie. En de haal, hier over de terrens. Ja, dit is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom natuurlijk bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Qua sport vanaf half 1 Vitesse de graafschap flitsen natuurlijk zometeen. En gast dit u Rick Nieman, presentator van het RTL Nieuws en van Kwestie van Kiezen. Na ene, te gast, scheidsrechter Danny Makkeli. We gaan ook weer kassie kijken, natuurlijk met tv-gestelcent Ron van Gouwen. Ron. Wat viel op op tv deze week? Ja, als je beroemd wil worden, dan moet je zorgen dat je op tv komt. En of je nou meedoet aan een talentenjacht... fractievoorzitter van de P van PvdA wil worden... of jezelf laat filmen door man bij het hond, mogelijkheden genoeg. Maar ja, werken ze allemaal even goed... De camera moet wel van je houden, natuurlijk. Straks meer in Kassie kijken. Onze vliegende keeper, Jules van der Wart. Altijd op pad. Op deze tijd, op zondag. Jules, waar ben je? Ik ben in herenveen, maar niet uh, bij het schaatsen. Nee. Ik ben gewoon thuis bij Ron Jans. Nou ja, gewoon thuis. Ik ben uitgenodigd door hem. En we zitten kijken naar uh, ja, een voorbeschouwing van, uh, van Vitesse de Graafschap. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over Herenveen en uh, alles wat daarmee te maken heeft. En daar praten we zo meteen over. Ja, en ook nog even over gisteren natuurlijk. Hè. Schamelen 0-0 uh, tegen ADO. Reacties op, vragen aan onze gasten kunt u kwijt natuurlijk op de website. De Rick Niemann, goedemiddag. Goedemiddag, Overt. Rick, ja, van RTL Nieuws. Kwestie van kiezen. Uh, ik hoor Ron net zeggen. Uh... Je, je wordt beroemd op televisie. Ja. <laughs> Toen dacht ik, zou Rick ook beroemd zijn, bekend? Populair? Ik heb werkelijk geen idee. Het uh, uh, is wel zo dat, dat mensen vinden, dat is wel grappig. Televisie nog steeds heel bijzonder. Ik, je zou denken, zoveel zenders, zoveel tv. Ach, als iemand op tv is, hoe bijzonder is dat dan nog? Want iedereen kan wel eens op tv komen. Maar, maar blijkbaar uit reacties op straat of in de winkel of waar dan ook. Mensen vinden het nog steeds leuk om je erover aan te spreken. En, en ze hebben een mening over wat je gebracht hebt. Dus of ik bekend ben, heb ik geen idee. Maar ik, ik vind het wel leuk om, om, om met mensen over mijn werk te praten. Ja, jij bent presentator van het nieuws... Lezer van het nieuws, vertellen ja. van het nieuws. Tegenwoordig noem je dat ook Anker. Ja, ja, dat is een dure titel. <laughs> dat is het inderdaad. En wat ja. vind je jezelf? Ankerman. Nou, dat mag je van jezelf dan niet zeggen. Alleen, uh, ik vind, uh, alleen nieuwslezer is, is net iets te schamel, omdat wij, uh, Suzanne Bosman, Rolf Hemmer, maar Geet Spijker en ik, ons ook de hele dag tegen dat nieuws aan bemoeien. We zijn er de hele dag mee bezig. We zitten op de redactievergaderingen, we hebben er een mening over. We gaan in conclave met de verslaggevers, de redacteur en de eindredacteur. Dus nou, laten we het ergens in het midden houden tussen enker en een nieuwslezer. Ja, nou ja, zie je zelf een, een, een, een diepere laag onder het woord anker? Nou, als het, als het betekent dat je dus niet alleen maar uh, om vijf voor vier een studio inschuift... omdat vier uur het nieuws begint, een briefje krijgt met teksten en die ja. netjes voorleest, Zoals vroeger wel gebeurde. Uh, uh, ja, dan, dan is dat de diep, diepere laag. Ik denk dat wij echt wel weten waar we over praten eh, waar we mee bezig zijn. Ik, ik denk zelfs dat vroeger had je misschien wel betere nieuwslezers dan die van nu in de zin dat ze heel duidelijk Nederlandse spraak een betere dictie hadden dan wij. Maar, maar wij weten waar we over praten. Ik denk dat dat belangrijk is. Wie vind jij zelf een goede nieuwslezer? En dan laten we Sasha de Boer... Ja, wel dat zou makkelijks Ja, dat is nee, het, uh, nee, die laten we buiten. Ik, uh, Roelof Hemmen, mijn man... Ja, Suzanne Bosman is sowieso fantastisch. Afkomstig ooit, lang geleden, van Radio 1 en van de NCRV. Uh, uh, heel erg goed. En ik vind Roelof Hemmen... Uh, als je nou zegt, hoe ziet een man eruit? Hey, hoe, hoe moet hij uh, overkomen? Dan die grote, blonde man met die zware stem... Ja, dan is Roelof bijna een model-ankerman. En hij is ook nog een keer een hele goede journalist. Kijk, we beginnen altijd uh, dit uurtje met onze gast. Uh, even te laten horen wat hij zo al gedaan heeft. Uh, we gaan heel kort en onvolledig door. Dit is uw leven. <laughs> Opnieuw, goedenavond. In twee vandaag. Seksuele voorkeur ratten beïnvloedbaar. Goedenavond, even voor 7, 27 mei. Mijn naam is Sasje de Boer. Ik ben Rick Niemann. Al het nieuws, elke dag in Nieuwslijn. Blijf Veronica. In Nederland moet goede journalistiek altijd doodsaai zijn. Nou, dat is dit dus niet. Gaat u zitten voor Wat kiest Nederland? Het Carré-debat, uw debatleider Rick Nieman. Dank u wel. Goedenavond. Goedemiddag, mijn naam is Suzanne Bosman. En ik ben Rick Nieman. Zo gaat dat bij jullie. Het. Je, je, je, moet je moet je eigen naam noemen. Nou, dat carré-debat wat we ja. anderhalf jaar geleden... twee jaar geleden alweer bijna tijdens de verkiezingen hebben gedaan... toen stond de regisseur erop dat we het zo zouden doen. Dat we een zware stem, Roelof in dit geval, zouden laten aankondigen. Hier is uw presentator. En dan met applaus. En ik heb dat lang geprobeerd tegen te houden. Ik zei, jongens, het is een serieus politiek debat. En hij zei, ja, maar het is ook een beetje show. Ja. En uh, uh, het, acht, het pakte goed uit. Ja, maar ho hoe, voelt, hoe voelt de presentator zich daaronder? Het gevoel van, er wordt een rode loper uitgerold. Er staan nog net geen uh, privéfotografen voor, voor nou, je neus, ze als bedacht, het ware. Dat was psychologisch wel heel slim. En ze hadden toen acht uh, fractieleiders, vier ja. tegen vier. En daartussenin was een rode loper. Daar moesten zij op een gegeven moment overheen... om één op één vragen te beantwoorden bij mijn collega Marielle Tweebeke. Maar in het begin moest ik er dan overheen. Een beetje hollend, zoals presentatoren dat hmm. doen. Terwijl mijn naam dan weer klonk. Maar daardoor gingen automatisch ook die uh, fractieleiders voor mij applaudisseren. Dus eh, iemand zei later, toen had je al een klein psychologisch voordeeltje. Uh, want uh, uh, daarna ging jij pittige vragen aan ze stellen. En ze, ze hadden al een beetje voor je geklapt. Dus in ieder geval de eerste vraag geven ze dan waarschijnlijk al ja, netjes antwoord. Maar, maar wat doet het met jouzelf als je zo, uh, zo wordt aangekondigd... en je ziet daar acht uh, fractieleiders staan <lacht> te klappen voor de in een presentator bom, van dienst? Zeg in ik een bom, ja, precies, in een bomvol carré. Met, uh, en dat is best groot als je daar in de, in de, de, de circusarena staat. Het uh, was wel heel spannend. Het uh, is niet zo dat ik daar dan, uh, hoop ik, uh, uh, van naast mijn schoenen ga lopen. I, we, we blijven first and foremost journalist. Ja, nou ja, Marielle Tweebeker heeft uh, de baan bij Nieuwsuur uiteindelijk al <laughs> overgehouden. Hè? U, kijkt <laughs> U, kijkt U kijkt zo lief, zij balkende. Ja. Nou ja, ik geloof wel dat daardoor Marielle ineens hoog... misschien stond ze ja. al op het lijstje, dat weet ik niet... maar op het lijstje van, de, van Nieuwsuur kwam te ja. staan. Denk je dan, zou ik ook wel willen? Of ben je zo gelukkig bij RTL dat je niet weg hoeft? Dat laatste. Ik heel gelukkig, of, uh, gelukkig belt er heel af en toe nog eens iemand van een andere omroep. Wil je koffie ja. komen drinken? Dat doe ik soms, soms ook niet. Nee, ik werk nu al. Uh, 95, 96. 16 jaar bij RTL ja. Nieuws en ik ben naar buiten gewoon Ga Zeg, wie belt dan? Ja, dat mag ik niet ja. Ja. Maar is dat in de commerciële wereld? Nee, ook, de wel eens aan de, ook wel eens aan deze kant van de, ja. van de lijn. Ja. Zeg maar, uh, kun jij in twee zinnen typeren het verschil tussen RTL Nieuws door de week en het NOS Journaal? Lastig. Nou, ik, ik denk, uh, uh, wij zijn iets meer van de straat en zij zijn iets meer van de staat. Dat is niet mijn tekst, dat zei Hans Leroes, hoofddirecteur van het uh, NOS zelf ooit. En dat zien wij als een geuzennaam. Ik denk dat wij uh, proberen dicht bij onze kijker te staan en heel uh, goed uh, te luisteren naar wat hij of zij in zijn of haar leven belangrijk vindt. Dat betekent niet heel kort dat, dat we dan geen Syrië of andere grote belangrijke onderwerpen doen, maar we luisteren goed naar. Wat mensen beweegt en wat, wat zij in hun leven uh, uh, belangrijk vinden. En, da en daar richten we ons nieuws ook wel een beetje op in. Ja, aan de andere kant weet jij ook uh, uh, wel dat NOS Journaal is natuurlijk ook heel erg bezig om uh, minder van de staat te worden. Minder van de deskundigen en meer van de straat. Ja, ja. nou dat die, die, die is een omgang. Die zwaai zit er wel in. Ja, vroeger was het toch misschien een beetje meer de, de meneer of mevrouw van het nieuws. Kom je eventjes vertellen hoe het allemaal in de wereld in elkaar zit. Alhoewel Joop van Zijl naar wie ik ontzettend graag mocht kijken dat op zo'n prettige, aardige en soms geestige manier. En dan, dan, dan ging het over de NS en dan had hij bedacht... dan laat ik eventjes zo door het shot, laat ik een modeltreintje zo rijden. Kijken wat mensen thuis opvalt, uh, deed. Uh, maar inderdaad, ik denk dat, dat er een slag is naar dat... dat uh, je, je moet transparant zijn, je moet verantwoording afleggen. Mensen willen weten waarom je de keuzes in het nieuws maakt die je maakt. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. En uh, het journaal doet dat inmiddels geloof ik ook iets meer. Je ja, collega Roen Pauw uh, heeft wel eens gezegd... Uh... RTL is uh, Ajax en het internationaal is PSV. Herken je je in die uitspraak? Ja, en, ja, en als hij daarmee bedoelde dat PSV wint altijd... Hè, toch wel vaak, maar ja. zijn misschien wat saaier... dan denk ik dat dat klopt. Wij zijn wat rebelser. Wat, uh, wat, wat, wat, ik, misschien, ik, zou, ik zou ik ben overigens een ajax maar zou mezelf nu eerder vergelijken onszelf met, met Twente, dat spel. Beetje leuk, ja. beetje gedurfd, beetje vrolijk. Ja, dan verlies je ook wel eens. Je hoeft niet per se kampioen te worden. Maar als je het wordt, is het wel feest. Rick, wij vragen onze gasten uh, naar hun nieuwsmoment van deze week. Uh, wat is het voor jou geworden? Nou, ik, ik, er was veel nieuws deze week, maar ik, ik was persoonlijk erg geraakt door dat meisje... Ximena, moet je het geloof ik uitspreken, van 15 jaar oud in Den Haag... die door een voormalige een jeugd-TBS'er is, is doodgestoken. Aannemen dat de jongen het gedaan heeft, maar hij heeft het bekend. En dat is dan van het nieuws wat je raakt. Ik heb een dochter van 17, dit meisje was 15, fietsend van, ik geloof, de rugbyclub naar huis. En dan, dan komt ze niet thuis door, door een hele nare, toevallige ontmoeting. Die jongen, we hebben later zijn dagboekfragmenten gelezen via internet... Eh, allemaal in de kranten op tv gezien... Is ook ontzettend in de war en, en, en heeft eigenlijk ook hulp nodig. Schreeuw om hulp. Hè, nou raadroeken. ja, het was, ik vond het een schrijf, van yes. beide kanten zo'n ontzettend zielig verhaal. Ximene van 15, zaterdag, doodgevonden op straat in Den Haag. Lijkt het slachtoffer van een willekeurige geweldsdaad. De vermoedelijke dader heeft zichzelf aangegeven, volgens bronnen van het Algemeen Dagblad. Zijn voormalige tbs'er werd behandeld voor woedeaanvallen. Geen woorden, alleen stilte en woede, schrijft de medeleerling van het Maaland Lyceum. Daar kunnen ze nog steeds niet bevatten dat Ximena Pietersen en niet meer is. Ik zou vorige week nog met haar naar het thuisje gaan. Ja, en dan, als ze er, er niet eens is, dan ja. is het wel heel raar. Die deur zo alleen niet aan over straat laten gaan. Ja. Nou ja, het, is, het is natuurlijk maar een incident. En dat laatste vind ik dan weer wel begrijpelijk... maar jammer dat zo'n mevrouw dat zegt. Want de kinderen moeten natuurlijk gewoon alleen over staat. En Nederland is godzijdank, een heel veilig land. Maar het is wel nieuws wat, wat je raakt. En Het is ook nieuws uh, voor de rubrieken, natuurlijk. Hè? RTL, NOS. Omdat het om een ex-TBS gaat. Ja, dat maakt ik. het natuurlijk. Dat maakt het natuurlijk. Als het zomaar een willekeurige, ja. hoe kudde dat ja. klinkt, moord zou zijn. Maar en maatschappelijk je vraagt, relevant. Je, nou ja, had die jongen anders geholpen moeten worden? Kan dat? Hoe zit jeugd-TBS in elkaar? En, en ik wist dat ook allemaal niet. Je leert elke dag nieuwe dingen. Dus, maar daar is het maatschappelijk relevant door. Ja. We gaan even langs een paar zaken die opvielen in het nieuws deze week. Een grote blunder bij Spuiten en Slikken. In het bnn programma was zondagavond een gesprek te zien met een dakloze, heroïneverslaafde jongen. Maar deze Tommy bleek helemaal niet verslaafd nog dakloos te zijn. Dat liet presentatrice Nicolette Kluiver deze week weten. Heel timide, heel um, zacht dacht ik dat hij was. En, nou ja, hij wou zijn verhaal graag doen omdat hij jonge mensen wil helpen... en waarschuwen voor de gevaren van drugs. Gisteren op de redactie kregen wij een uh, mail binnen... van iemand die hem dus herkende. En Tommy blijkt dus één grote leugenaar te zijn. Maar hij is niet heroïneverslaafd, hij heeft gewoon een huis. Alles is een leugen, Nou, dan ben je echt een shock. BNN beraamt zich nog op juridische stappen tegen deze bedrieger. Het kan ons allemaal overkomen ja, het, natuurlijk. Het, het, hè? Want het ligt zeggen. op de loer. Als het een goede acteur is met een goed verhaal... dan kan de redacteur nog zo zijn best doen. Maar dan kan je erin stinken. Dat kan. Ja, heb, je, heb je iets uh, voor ogen bij jullie ook al eens gebeurd? Dat je <lacht> denkt van... Nou weet je wat ik wel eens denk ja? bij, uh, bij het Radio 1-journaal? Je, je belt Jan en alle mannen. Uh, en je denkt iemand is professor weet ik wat. Maar ja, wie controleert? Ja, nou Je ja, kan ik, maar zo een charlatan aan de lijn Dat is ook zo. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat bijvoorbeeld met die dagboekfragmenten van de jongen... die Ximena dan uh, vermoord heeft... Uh, wij hebben een hoofdredacteur, Harm Tazelaar... en die, die, die hangt vaak aan de rem op een goede manier. Die zegt, jongens, ik wil zeker weten dat het waar is. Hè. Voordat iedereen het gaat publiceren. Wij waren er wat later mee, want ik wil het dubbelchecken. Deze week werd ook bekend dat we binnenkort afscheid moeten nemen... van de bekendste tv-tunes van de Nederlandse televisie. RTL Nieuws. In de Volkskrant uh, liet NOS-hoofdredacteur Marcel Gelouf weten... dat er nog voor de zomer een nieuwe tune komt. Een nieuw decor bovendien, een nieuwe vormgeving. Het is heel wat. Het is om de vergrijzing tegen te gaan. Ja. ja. <laughs> nou ja, dat laatste vind ik dan weer een opmerking. Hij zei het inderdaad, maar een grappig uh, argument. Het is meer dat na een jaar, vijf, zes, zeven... wil je wel eens een keer een nieuwe jas, geloof ik. Ja. Ik, ik denk, ja, ik moet natuurlijk... Een beetje diplomatiek zijn. Maar ik denk dat Waarom wij... moet je diplomatiek nou, Ik, ik denk dat wij journalisten uit. vaak te snel... Uh, ons eigen decor en onze eigen tune vervelend uh, vinden. Dat wij er, want wij horen het elke dag. Maar een kijker houdt denk ik ook wel van vertrouwdheid. Ik, ik vind de oude RTL Nieuws tune... Ik kan hem nog zingen, en mij zal geloof ik al zeven jaar weg. Dus wat mij betreft hoeft het ook niet, 1, 2, 3. We mogen best nog een jaartje wachten met een de nieuwe decor. Nou, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken... dat Studio Studiosport ooit een andere tune nou, jij, Bijvoorbeeld, met, ja. Hebben ze toch ooit gehad dat ze ja, het toen ze aan hebben, ze hadden ze gepast? Hebben, ja, ze hebben hem aan. Gepast. Maar goed, deze die draait nu en die, daar moet je nooit, nooit, nooit doen. meer aankomen. Nee. Goed, heb jij nog tips voor uh, een, een decor? Voor het, <lacht> hoe, hoe kan het nog uh, frisser ah. en leuker? Uh, nou, nee. ik. Ja, ik, ik, Mijn vrouw en ik hebben natuurlijk de rare tik dat we allebei hetzelfde werk hebben. Dus als wij wel eens in het buitenland zijn, dan kijken we ook wel eens naar het nieuws... maar ook naar hoe het eruit ziet. En bijvoorbeeld de Franse, Franse televisie heeft een manier van... Uh, zeg maar eens langs TV Sank uh, hier op de oh, kabel... Een hele rustige belichting van, van meestal schitterende mannen en vrouwen. Een beetje op leeftijd ook. Met een hele rustige achtergrond van uh, wazige tv-beelden. Zoals de Fransen het kunnen is prachtig. Ja, tv zie ik wel eens. Dat zijn ook uh, heel vertrouwde nieuwslezers. Ja. Het is waar wat je zegt, maar hoe kan het nou... dat wij liever uh, wel uh, tegen oudere mannen aankijken... En minder graag tegen uh, oudere vrouwen. Want het is ja, toch nou, merkwaardig. Ik hoop dat in die Ja, ik, dat ja. zou toch waanzin zijn als dat. Nou ja, kijk, wij. Nee, zeg maar ik? je ziet wel de trend. Mannen kunnen veel langer op televisie nieuws lezen dan, dan vrouwen. Want het begint al, al gauw gezeur van. Nou, ik zeg gewoon die oude vrouw niet. Ja, dat was wel. Maar ik zit nu even snel te denken. Uh, uh, Sascha, de dus vind ik denk niet erg als ik dat zeg. Is 45. Uh, Margriet Spijker ook zoiets. Uh, Suzanne Bosman, niks zijn allebei 46. Rudolf van hun is 48. 45. Nou, is 51. Maar nou, tien jaar, ik? jaar verder. Ja, ik zou het waanzin vinden. Christine ja, O'Kran in Frankrijk bijvoorbeeld. De Duitse dames, als je kijkt naar de Duitse tv-nieuws. Fantastisch. En waarom in vredesnaam niet over vertrouwd gesproken. Nou ja. Nee, niks meer aan doen, Tjoen. En iedereen laten zitten. Heel lang laten zitten. <laughs> lang laten zitten. De strijd tussen Poonnieuws en Andreas Kinniging laaide deze week flink op. Nadat de Kinnigingsvrouw Naemata hier in Buitenhof een column had uitgesproken over de onfatsoenlijke journalistiek van Poonnieuws ging Rutger Kastrikum langs bij Kinniging thuis. Ja, en toen uh, deed de man die de deur opendeed ook weer dingen die niet mochten. Die zou Kastrikum uh, hebben aangevallen. In Pauw Witman pleitte uh, de aanvaller daarna voor een verbod van onfatsoenlijke journalisten op het Binnenhof. Vervolgens nam een andere Pound-nieuwsverslaggever een interview af bij Kinniging. Dat lukte omdat de hoofdpersoon dacht te maken te hebben met de NOS, want Pound had op de microfoon een NOS-plopkap geplaatst. Grappig. NOS-directeur Jan de Jong snapt de grap van Pound, maar is er ook niet echt blij mee. Ja, het hoort wel heel erg bij Pauw Niels natuurlijk. Hè? Die zijn een beetje rebels. Mijn eerste gedachte was, het is ook wel mooi voor het merk NOS... dat ze de NOS nodig hebben, omdat dat toch een soort gewoonte is... dat iedereen dan nog voor de camera wil verschijnen. Nee, het, het zou veel erger zijn als de NOS een Pauw niels propkap nodig had. Weet je, ik ben hartstikke in voor een geintje en een gebetje en hartstikke leuk. Maar, nu twee keer gedaan, het wordt nu tijd voor iets anders en iets nieuws. Is dat nog een affaire uh, die je bezig heeft gehouden deze nou, week... of heb je er vooral amusant naar gekeken? Nou, ik, overigens vind ik de, de reactie van Jan-Jong ja. buitengewoon chic, zoals hij dat doet, heel, heel rustig. Nou, wat, wat ik vervelend vind, waar ik zelf niet zo'n voorstander van ben... is met draaiende camera bij mensen thuiskomen. Iemand zei ooit bij ons... dat doe je eigenlijk alleen bij oorlogsmisdadigers. Dat je iemand zijn privacy uh, uh, binnendringt... door met draaiende camera de, de, de, he, iemand de deur open te laten doen. We hebben daar op de redactie veel over gediscussieerd. Iemand zei tegen mij, heb jij dat nog nooit gedaan? Nee, nee. nee met, ik, Eerst even aanbellen, netjes vragen. Heeft u uh, tijd en, en gelegenheid om commentaar te geven? Nee, ik, vond, ik bedoel, ik ben het helemaal niet eens met meneer Kindiging. En, en je kan natuurlijk geen, geen, geen, geen hek om, om, om het buitenhof zetten... Uh, even binnenhof zetten en, en zeggen alleen... jij mag herinneren, en jij niet als journalist. Maar met draaiende camera hebben mensen thuis. Ik, het is... Oh, het is je, je komt echt iemand's huis ja. en privacy binnen. En zou de methode Kastri uh, van, uh, van, van, van, hoe heet hij onze vriend? Uh, uh, Kastrikum... Uh. Van toepassing zijn met het RTR-nieuws? Zou hij daar uh, poten ze de deur kunnen krijgen? Hij sorry, zou, als hij zich zo zou gedragen, denk ik uh, uh, zeer stevig toe worden gesproken. Want wij willen graag een nette nieuwsrubriek staan. Ook presentator Jeroen Pauw kreeg deze week veel kritiek. Hij zou zich seksistisch hebben uitgelaten over Nebahad al -Bairac. Ze was de gast in de talkshow van Pauw en Witteman. om over haar kandidatuur voor het fractievoorzitterschap van de P van de A te praten. Maar volgens al was Jeroen alleen geïnteresseerd in haar afkomst en seksen. Vind jij het relevant? Ja, zeker. Turkse vrouwen kunnen bijvoorbeeld heel leuk zijn, weet ik uit ervaring. Ja. Maar ja, die ervaringen laat ik graag van jou. En je denkt ook niet dat er bijvoorbeeld Turkse vrouwen of Turkse mannen zijn die denken... hé, hey, dit is interessant, daar ga ik op stemmen. En als wij dan u vragen, als u misschien partijleider kan worden van een partij die nu de ena grootste is... of het dan ook nog prettig is dat u een vrouw bent en u doet dan net alsof ik u een Ik vind het prettig dat u een vrouw bent. Maar is allemaal ontzettend... Door dus de ware tijden dat jij hier zat te breten. Nee, is het nee, doet er allemaal niet toe. Wat is die druk eigenlijk hier in ineens? Neuzen, jij, ja, een Dat is wel woord. een mooi woord. Ja, ja. Volgens mij bestaat het niet, maar ik vind nee. het wel een mooi woord. Ja. Wat vond je van zijn, van zijn toon? Hij was geïrriteerd dat zij geen antwoord gaf. En dat ze, ze, ik, ik, ik begreep het van haar niet helemaal in die zin... dat ze heeft in het verleden heel erg uh, vurig gesproken... over de Turkse afkomst. Ook in het PvdA-kandidatendebat weer uh, later deze week... met Frink van der Linden over haar vader. Een heel mooi moment. Ik begrijp wel dat ze het vervelend zijn, maar, maar ja, ik, ik vond wel dat Jeroen het recht had om het te vragen. Sneuneusrijs is, is denk ik niet zo'n ja. woord dat ik snel tegen een gast uit zou spreken. Maar het geeft ook wel weer de sfeer ja. aan die tafel. weer. Het is, het is toch de nationale dorpspomp s'avonds en, en daar hoort het bij. Ja, vind je een leuk programma? Enig. Ja. Zou je het zelf willen doen, zoiets? Ah, dat is ja. een goeie. Ik nou, mag nou, nou, ja, ja, er ook nog even over nadenken, hoor. Oké, okay. ja. goed. Je hebt uh, Jeroen Pauwen in kwestie van kiezen ook wel eens aangepakt in het uh, imago... dat hij heeft als vrouwen Dat is een beroemd fragment geworden. Je vroeg toen dit. Met hoeveel vrouwen heb je het bed gedeeld? Dat is een, een, een, misschien geen gepaste vraag, maar in het nou, kader van jouw imago vind ik het wel interessant. Ik heb echt geen idee met hoeveel vrouwen ik. Weet je dat ik dat niet geloof? Ik weet het echt niet. Meer ja, dan dat, 100? Ja, wel meer dan 100. Meer dan 200? Ja, dat denk ik ook wel. Maar, ik zou bijna zeggen. Ik, het is niet. Respect. Weet je, ik vind het eerlijk gezegd tegenovergesteld. Je, en weet je van respect. Wat, waarom? Omdat het eigenlijk, als je er zo over praat. dan krijgt het een soort inwisselbaarheid. Dat het een soort storigheid Als er 200 vrouwen zijn, dan, van, dan is er ook sprake van een zekere inwisselbaarheid. Nou, wat dacht je zelf achteraf? Had ik die vraag moeten stellen? Mm, nou, ik, ik, ja, je schrikt wel een beetje... Van, ...van dat je zo brutaal durft te zijn. Tenminste, ik schrok er wel een klein beetje van. Maar ik vond het echt relevant, zoals ik net in dat fragment ook uitleg. En, en wat dan wel gek is, is, is dat je... ...ik ben daar misschien naïef in... ...dat het dan zoveel aandacht krijgt achteraf. Jeroen vertelt later in dat programma... ...hoe moeilijk hij het vindt om tegen vrouwen te zeggen... ...ik hou van je, zelfs als hij heel erg verliefd op ze is. En waarom dat dan is. En gezien zijn achtergrond, dat vond ik eigenlijk een veel mooier fragment. Maar ja... Ik snap ook wel weer dat dit het goed doet in de media. Ja, het was wel iets om een dagje over door te praten. Dat natuurlijk. was het niet, He? het was echt, <laughs> ik, hoop dat het niet, ik hoop dat iedereen me gelooft... het was niet om die reden gedaan, het was geen effectbejagd. Straks uh, meer van Rick Nieman. En we horen dan natuurlijk de wekelijkse televisierecentie... van Ron Vergouwen in Kassie kijken. Maar eerst naar Heerenveen, Jules van der Wart, Hier. bij uh, Ron Jans thuis. Ja, bij Ron Jans. We kijken naar het voetbal en uh, naar Vitesse de Graafschap. Uh, want uh, ja, Ron, je bent thuis op zondag. Want mijn eerste vraag is eigenlijk: wat doet een trainer op zondag als hij een dag ervoor uh, een wedstrijd heeft gedaan? We hebben, vanmorgen hebben we getraind. Uh, hersteltraining voor de jongens die gespeeld hebben. En uh, uh, morgen hebben we een, een wedstrijd van ons uh, belofte team. En dan de wissels doen erin mee. En uh, de meeste van de wissels zijn jonge jongens. Die gaan ook spelen. En dan uh, daarna ga je naar huis. En dan. Uh, nou, soms ga je dan een uh, andere wedstrijd bekijken, maar meestal is het uh, op televisie kijken naar uh, voetbal, voetbal, voetbal. En soms ook wat andere uh, mooie sporten tussendoor. Schaatsen is vandaag ook nog. Ga je daar ook nog naar kijken? Nou, ik heb het wel uh, gevolgd, maar ik moet wel zeggen dat uh, de World Cup en het programma van vandaag is niet het meest uh, boeiendste. Maar ik heb gisteren wel uh, in de samenvatting nog een uh, slot van een 10 kilometer gezien. Dat vond ik geweldig met uh, Jorrit Bergsma ter uh, Bob de Jong. Anders had je er met de, met de fiets ook heen gekund. Hè, want zo ver is het niet. Ja, dat is echt uh, ideaal. Uh, we, we zijn er nu twee keer geweest in, uh, in tien Maar ja, uh, dat zal straks uh, dat zal denk ik weer lastiger worden. Maar kijk je de hele middag naar wedstrijden? Want uh, je hebt Eredivisie live op staan. Uh, ik zal niet te veel reclame maken, maar ja, die zenden alles integraal uit. Dus je, je kunt gewoon drie wedstrijden zien. Ja, nee, um, nou, Vitesse de Graafschap gewoon. Uh, ik, ik volg altijd alles. Ik kijk heel graag. Feyenoord-Groningen, daar zijn we natuurlijk zelf ook eh, nou ja, daar hebben we wel belang bij. Want eh, nou, ik ben toch wel ook, ook voor Groningen natuurlijk. En eh, dat mag nu, want ze staan ver genoeg achter eh, op ons. En dan hoop je dat Feyenoord punten laat, laat liggen. En om half vijf heb je PSV Twente. En over twee weken hebben we PSV twee keer achter elkaar. Dus eh, dan heb ik ook even pen en papier erbij... En, uh, ja, en vanavond, uh, er is ook nog de Miami Heat tegen de LA Lakers. Dat is uh, basketbal is erop. Uh, om half tien is Real Madrid erop. Studio Sport. Nou ja, als Jack van Gelder met Voetbal International. Nou, dan wordt het tijd om het licht uit te doen. Ik zie dat je een mooie tuin hebt. Maar kom je er nog in vandaag? Nee, nee, nee. De tuin is meer voor mijn vrouw. Uh, ik zit uh, meer... Ik uh, toch altijd sport, sport, sport. Ja, maar dat is dan ook het mooie. Aan de andere kant, je kijkt natuurlijk ook wel echt als trainer en je haalt er dingen uit. Je kijkt ook misschien aan naar spelers die je een keer wil halen als je naar een volgende club gaat. Want dat moet je, je gaat wegbeheren veen. Ja, maar zo, zo kijk ik niet van spelers, die moet ik halen. Want ik vind dat een, uh, een club spelers moet halen en niet een uh, trainer. Maar het is wel, ja, ik, ik ken alle spelers in, uh, in, in, in de eredivisie. Gisteren kwam ik dan bij Den Haag weer een respect tegen. Die was compleet nieuw, maar die was zelfs voor uh, Ado Den Haag compleet uh, nieuw. Dus, uh, dus dat is dan wel weer logisch. Ja, ik, ik volg zo'n beetje uh, nationaal alles. En internationaal ook zoveel mogelijk uh, ja, als me kan. Er zijn trainers die hebben een kaartsysteem. Die weten alles van een tegenstander, van een speler. Heb jij ook iets in je computer staan? Nee, dat, ik heb dat kaartsysteem dat zit in mijn hoofd. En ik ga dat niet allemaal, uh, allemaal bijhouden. Het is wel zo, sommige dingen kun je zo ook opzoeken tegenwoordig. Dus uh, dat vind ik niet nodig. Je moet volgende week tegen Excelsior. Uh, weet je er nu alles van? Ja, gisteren is, als wij zelf spelen, dan is onze scout Hans Jong is erheen geweest. Die komt met een rapport, dat bepraten we. Maar ik heb de opstelling, heb ik al, heb ik al gezien. En als je elke week alles volgt en vaak ook wedstrijden of gedeeltes van wedstrijden ziet, dan ben je goed op de hoogte. Dus wij weten wel, we kennen Excelsior wel. Ik heb even wat papierwerk nagekeken. Gisteren gelijk gespeeld, niet gescoord voor het eerst sinds hele lange tijd. Doet dat dan pijn, zoiets? Ja, nou, pijn is net iets te veel, maar uh, dat, dat wringt wel. Want het zou toch heel mooi zijn als je in een hele competitie elke wedstrijd zou uh, kunnen scoren. Maar ja, aan elke serie komt een, uh, een einde. en. Uh... Ja, we, waren gisteren, uh, we hebben wel kansen gehad, maar we waren met name de tweede helft niet overtuigend genoeg om, uh, om, uh, om te scoren. En uh, één goal was uh, genoeg geweest tegen ADO, want uh, ADO heeft hard gewerkt, veel passie en, uh, en veel verdedigd, met name de eerste helft. Maar ik, ik had niet gevoeld dat zij, uh, als wij zouden scoren, dat ze, dat ze nog terug uh, zouden kunnen komen. We gaan er zo meteen verder over praten, want er zit de scheidsrechter van gisteren, Danny hier in de studio. Ja, dat ja. Uh, is een van de, de grote <lacht> talenten. Ik weet nog wel dat wat hij uh, na, na afloop tegen mij zei. Een uitspraak, daar was ik het niet mee eens. Dan gaan we het zo over hebben. Oh. Nou, de scheidsrechter komt uh, het voltuur. Danny Makkerli, jong talent, 29 geloof ik is hij nog maar. En uh, vloot gisteravond Ado Heerenveen. We komen zo meteen uh, bij Jules terug. Vitesse de Graafschap, dat is de wedstrijd waar Ron Jans ook al naar uitkeek. Terwijl hij net terug was uit Den Haag. Richard van der Maanen. Ja, dat is een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Het gaat zowel met Vitesse als met de graafschappen niet goed. Vitesse staat zevende, de graafschap zeventiende. De graafschap dat het hele seizoen al speelt om één tegenstander onder zich te houden. Meer zal er ook niet in zitten. En Vitesse, daar is het heel simpel. Eigenaar Jordania Eim eist in Arnhem gewoon Europees voetbal. Maar Vitesse heeft de laatste acht wedstrijden van de. Of ik moet zeggen, van de laatste negen heeft Vitesse er acht of verloren. En hier en daar wordt ook al een beetje gefluisterd dat de positie van trainer John van den Brom wankelt. Kortom, het is weer eens behoorlijk onrustig bij Vitesse. En datzelfde geldt ook al een tijdje voor de Graafschap. Twee weken geleden moest Andries Uldering daar het veld ruimen. En zijn opvolger is Richard Roelofsen. En hij debuteerde vorige week direct met een overwinning bij Rode JC. Toen werd het 2-0. Ook tactisch is het overigens het roer helemaal omgegooid bij de Graafschap. Want de ploeg zakt tegenwoordig massaal in. Het gaat om het ontregelen van de tegenstander. En dat zie je nu ook in de eerste de eerste minuten van deze kleine derby van Gelderland weer. Het is Vitesse dat het spel moet maken in de eigen Gelderland. Vijf minuten zijn we bezig. Uiteraard is de stand nog 0-0. En het stadion hier van Vitesse is ongeveer voor drie kwart gevuld. Is dat een, een hoopvolle mededeling Richard? Drie kwart of vind je dat te weinig? Ja, het is niet zo hoopvol eigenlijk ik. want uh, Vitesse dat, uh, heeft er een beetje, uh, ja, een beetje verwacht dat er toch veel en veel meer toeschouwers zouden gaan komen dit seizoen. Maar het valt eigenlijk al uh, weken tegen. Het is natuurlijk een wat groter stadion ja. dan bijvoorbeeld de Graafschap. Maar ja, ongeveer 16.000, 17 17.000 toeschouwers dan houdt het wel op. En Vitesse zelf vindt dat veel en veel te weinig. De gast op de pestbune Rick Nieman. Uh, je net, jij bent van uh, Ajax? Nou ja, geboren en getogen Amsterdam. Dus. Maar ben je wel een, een voetballiefhebber, sportliefhebber? Ja, ik vind het ja, voetbal vind ik erg leuk om naar te kijken. Overigens, ik weet niet of je het hoorde, maar Ron Jans zei, als dan Jack van Gelder komt met voetbal International. Ja, dat, was, uh, de Hexen, ja dat is Johan Derkste ja. natuurlijk. Overigens een sympathieke ventie, Ron Jans. Uh, ja, ja, ik mag er graag naar kijken. Ik vind Champions League uh, leuk ja. om naar te kijken. Maar, maar als ik naar sport kijk, ik, wielrennen is, is vind ik het ja, Wat je, je hebt ook in Amerika gestudeerd, bijvoorbeeld. Hè? En daar, ja, daar ja, ja, is natuurlijk. alles ronkbalijsch. Uh, Hockey, ja, honkballen, hockey, uh, American football, yes. basketbal had ik niet zoveel mee. Ik vind honkbal ook een mooie sport, heb ik vroeger ook veel gespeeld. Maar, maar it, uh, nee, ik ben een, een ontzettende wielrennenfan, dat vind ik echt het mooiste. Oh, nou, dan komen de goede tijden er weer aan, ja, hè? He? Het nieuwsblad is ja, begonnen ja, vorige week, week ja. of wanneer was het? Ja. Vorige week, ja. ja. Je presenteert sinds de afgelopen najaar het programma Kwestie van Kiezen. Eind jaren negentig werd dat gedaan door Jeroen Pauw. Uh, Laten we eens kijken hoe het, uh, hoe het dan gaat. <laughs> Henk Bleker. Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels. Of ik kan goed alleen zijn? Je kan absoluut niet goed alleen zijn. Nick en Simon of Lucas en Gea? <laughs> Lucas en Gea. Patricia Pij. Patricia, net voor de reclame vroeg ik je... Rutte of Wilders? Wilders. Mart Smeets. Maar net voor de reclame vroeg ik je... ik verheug me op de definitieve Smeetsbiografie of schrijf die maar als ik er niet meer ben? Er wordt iets geschreven. Op het ogenblik ver... wordt er... Uh, het is een dilemma, hè? Nee, weer. nee, nee, ik ja, heb ja. de tekst nog niet gelezen. Uh, in ieder geval ik... serieus. Nee, nee, nee, ja, Rick. Nee. Ik word serieus. Ik word serieus. Ik verheug me erop. Je ver... verheug Dank je. Eva Jinek. Over tien jaar ben ik de beste interviewer van Nederland. Of over tien jaar gaat het nog steeds over die boobies. Het is allebei, Rick. Kiezen, Het is please. zeker... Nou. Ik schrijf al best in en Bobbies. Oké. Okay. Ik hou van de camera of de camera houdt van mij. Kom op. Ik hou van de camera. Waarom willen mensen aan het programma meedoen? Heb je dat wel eens gevraagd? Jazeker. Uh, omdat ook een aantal mensen niet mee wil doen. Dus dan vragen we ook waarom ze niet mee willen doen. Het is, een, uh, het is bijna een uur. Het is 45 minuten netto noemen wij dat. Hè, want wij hebben ook uh, reclameonderbrekingen. En mensen krijgen de kans in die 45 minuten... om datgene wat wij ze voor de voeten werpen... vaak vooroordelen of oordelen die over ze bestaan... Uh, te weerleggen om daarover te praten. En ze hebben allemaal... Tot nu toe het gevoel als ze weglopen dat ze. Dat, het, het zijn soms hele leuke, stevige, pittige gesprekken. Maar dat ze daartoe de ruimschootste kans hebben gekregen. Dus ja. ik, ik dat is denk ik. Bleker zei het letterlijk vorige week. Henk Bleker. Hij zei: iedereen denkt dat ik maar zo'n boertje uit Groningen ben. Toen zei ik in dat programma ook, ja, maar zo, zo, dat doet hij ook. Dat speelt, wil hij. ook. Ja, dat speelt hij. Maar hij zei, ik ben meer en, en, en nou, dan krijgt hij de kans om over te praten. Ja, en als mensen niet willen komen, wat, wat is dan soms het argument? Nou, ik, ik, ik, ik, in, de, in de hoop dat we ook nog een keer, dat weet je natuurlijk nooit... nog een serie mogen maken, eh, zeg ik nooit wie er niet willen komen... want dan denk ik, nou, misschien zeggen ze het, het nog een keer wel ja. Um, het argument is, is soms dat ze te confronterend te vinden of te veel. En er zijn ook veel mensen die dan zeggen... ik wil het daar en daar niet over hebben. En dan zeggen wij, nou, even goede vrienden... Uh, maar dan doen we het niet, want we, willen, we vinden het prettig dat de kijker ook denkt... dat alles besproken kan worden. Het hoeft niet, maar het kan in principe wel. Ja, je bent netto drie kwartier. Reclameblokken natuurlijk. Je leven van, van de commercie, ja, dat zeker. moet. Dat is, dat is het uitgangspunt. Betekent het ook dat je daarmee uh, daardoor uh, concessies moet doen... aan wie je als gasten wilt hebben? Omdat je denkt, ja. die gast betekent... Uh, hoge kijkcijfers betekent nou, misschien reclame. Ja, ja, acceptabele kijkcijfers. Het is heel simpel. We zitten op RTL 4. Dat is een zender met een bepaald profiel. Die willen een aantal kijkers halen. Dus we, daar doen we onze best voor. Ik, vind, ik noem maar iemand. Uh, Jeroen Henneman heb ik uh, van de zomer lang mogen spreken. De, de, de beeldhouwer. En ik vind een ontzettend interessante man. Mm. Echt een geweldige vent. En ik denk dat we een heel interessant programma zouden kunnen maken. Maar ik denk dan dat hij voor het RTL 4 publiek niet bekend genoeg is. Om, om in dat programma te verschijnen. En ergens is dat jammer. Maar dat is de realiteit. Ja. En de realiteit is ook dat je wat dieper in het privéleven van mensen moet ja. gaan. Want... nou, moet. Het hoeft dus niet, maar we doen het wel. Ja. En, maar de reden is uh, dat ze graag echt oprecht graag willen weten wat mensen beweegt. Ze hoeven geen antwoord ja. te geven. Ik, Henk Becker had van tevoren gezegd... ik wil niet zo graag over mijn 32 jaar jongere vriendin spreken. Ze nou ja, hebben wij gezegd, het komt wel aan de orde. Het hoeft niet heel lang te duren, maar het komt aan de orde. Ja. Toen begon hij er zelf over. Ik had nog geen vraag gesteld. En, en want hij wilde graag uitleggen hoe en wat. En dat hij heel verliefd is en dat het heel goed gaat. En dat er toch niks mis mee is. En dat hij ook niet denkt dat het in het CDA een probleem is. Nou ja, laat maar uitleggen uh, ja. dan. Daarvan kun je nog afvragen. Dat, dat kan relevant zijn. Een, een 32 jaar jongere vrouw binnen het CDA. Sowieso een nieuwe mevrouw. Dat is de partij van de, het gezin Hoeksteen enzovoort. Maar is het relevant om aan Patricia Pai mm -hmm. te vragen hoe het met de echtscheiding staat? Ja, nou ja, nou, <laughs> over het. Uh, ja, in die zin dat uh, uh, uh, heel Nederland, zou ik dan maar zeggen, maar zij heeft daar uitgebreid over gesproken. En heel... Kijk, het ging, het ging niet zozeer om sek, haar echtscheidingen met Adam Curry. Het ging me erom hoe zij als 62-jarige vrouw uh, heel graag vol in het leven wil staan. Op alle gebieden, daar praat ze zelf ook veel over. Bijvoorbeeld ook op, op flirt en seksgebied. Ik geef toe, over het is voor ja. mij ook een nieuw nee, Maar schroom het... je dan niet? Uh, of heb je niet op zijn minst het onbehagelijke gevoel uh, wat zijn wij aan het doen? Nee. Ik heb mijzelf afgevraagd. De, de, de, de maatstaf die ik voor mezelf heb genomen voor dit programma is: zijn het vragen die ik aan mezelf zou durven stellen? Het antwoord is tot nu toe altijd ja. Afgezien wel, zijn er vragen bij waar ik zelf dan misschien geen antwoord op zou geven, maar dat staat de gast ook. Hm. Vrij. Zeg maar, mm, oh, ja, Dat was een kleine. Mm. Ja, weet je, ja, ik, zou niet, ik zou het denk ik niet durven vragen. hoor. Het zou me ook niet interesseren, Patricia Pai, ja. en de echtscheiding. Weet je, maar daar draait het dus volgens mij om. Als ik het zou vragen, terwijl het me eigenlijk niet zou interesseren... Dat dan zou doe ik goed niet zijn. Hè? Nee. En ik, Patricia Pai, toen we toen die uitnodigden, dacht ik natuurlijk ook van Goh, dat, dat is opmerkelijk, want ik had tien jaar geleden niet gedacht dat ik die ook nog eens zou interviewen een uur lang. Dan duik je erin en denk je wel, wat... kijk, die drempel is al die omlaag. Ja, hè? maar dat is helemaal niet erg, want het was nee. een heel interessant gesprek met een hele stoere. Ik zou bijna zeggen, ja. meid van 62. Ja, ik bedoel, veel niks afdoen aan Patricia Pai, maar het doet het niet af aan jouw status als nieuwslezer. Nee, vind ik niet. Nee. Nou ja, als dat zo zou zijn, zou ik dat jammer vinden, want ik denk, Patricia Pai is gewoon is een. Een fenomeen. En uh, ik begrijp je vraag, hoor. En we hebben dat ons op de redactie natuurlijk eerlijk is eerlijk zelf ook afgevraagd. Maar ik, ik heb die uitzending gedaan. Ik vond het een fantastisch gesprek. En volmondig, nee. Ik, vond, hey, hey, ik zou het morgen weer doen. Ik vond Rick, het enig. Rick, je voelt hem aankomen. Luister even naar dit muziekje. We gaan even sparren. <laughs> ja. Ik uh, leg jou een paar uh, dingen voor, zo. Dat lijkt me prima. Daar gaan we. En wel antwoorden... ja uh, ik moet drink, antwoorden. Nog gelijk, Gewoon, zoals het is, torenhoge kijkcijfers of een enorme scoop? Een, een enorme scoop. Kwestie van kiezen, presenteren of het carré-debat? Carré-debat. Een gooise R of accentloos Nederlands? Nee, gooise R. Ja, r. word je wel eens voor weten. Hè? Vaak. Helemaal kaal of toch maar haar Nee, dan maar kaal. Vorm of inhoud? Inhoud. Tot je pensioen bij RTL Nieuws of een eigen late-night talkshow? Jeetje, uh, een late-night talkshow bij RTL Nieuws. Dat is flauw, hè? Ja. <laughs> NRC Next of Volkskrant? NRC Next. Obama interviewen of koningin Beatrix? Oh, dat is een goede dag. De Obama. Met wie presenteer je liever? Je eigen vrouw, Sasha de Boer, of RTL-collega Suzanne Bosman? Suzanne Bosman. En verslaggever Tour de France of verslaggever Amerikaanse verkiezingen? Amerikaanse verkiezingen. Ondanks je liefde voor de Tour... Ja, die is moeilijk, hè? Maar ik vind de verkiezingen nog iets spannender. Ja, ja. maar je kiest ook voor Obama in plaats van koningin Beatrix. Eh, moest ik even over nadenken, Beatrix. Ik, als je Beatrix zou kunnen interviewen op een, met de afspraak... dat je alles mag vragen en dat ze echt haar best gaat doen... om op alles antwoord te geven, is het een fenomenaal interessant interview. Maar ik heb, ik heb er vijf jaar gewoonte gestudeerd. Ik ben gek op Amerika, die Amerikaanse verkiezingen. Daar komen altijd van die vuistdikke boeken achteraf over uit... over hoe de verkiezingen ja. liep. Die lees ik allemaal. Of althans, veel daarvan. En Obama vind ik een held, een hele bijzondere man. Dus ik zou hem graag interviewen. Zeg maar, een eigen late-night talkshow. Je voegt er aan toe bij <laughs> RTL. Dus toen dacht ik, ja, daar is nog uh, een enorme nou. plek te bezetten... naar Baden en Van Doren. Weet je, je vroeg het er straks. Uh, uh, en ik heb uh, wel eens tegen iemand gezegd... het is de heilige graal van, van televisieland... als je om elf uur, half elf, een programma neer kan zetten... waar elke dag een miljoen mensen naar kijken. Uh, dat willen tv-bazen graag. En het is, wat ik er straks zei, zo leuk... omdat het een nationale dorpspomp is. Iedereen kijkt ja. ernaar en praat erover. Uh, gezet, ik, het RTL nieuws is ook fantastisch om te doen, want wat er bij nieuws weer zo leuk is, is dat jij als eerste het mag brengen en die talkshows praten er vervolgens uit tweede hand allemaal over. Ze maken natuurlijk ja. ook wel eens nieuws, maar het is altijd reactief. Yo, ik weet het niet, als ik de rest van mijn leven het RTL Nieuws mag blijven presenteren... zou ik een heel gelukkig mens zijn. Als we een keer een talkshow gaan maken, eerlijk is eerlijk... natuurlijk vind ik het leuk om daaraan mee te doen, dat ja. lijkt me enig. Maar kijk, bij een talkshow kun jij iets meer van jezelf geven. Bij het RTL Nieuws zit je toch in het keurslijf van uh, het onderwerp... Ja. en de tekst die aangeleverd is en het nieuwsfeit. Dus, maar ik denk ook de, wel eens de, zitten mensen daarop te wachten, iets meer van mezelf. Ik, uh, ik, uh, ik vind het Nieuwslees nee, ook heel leuk. Ik uh, moet het dan misschien... Toelichten, iets meer van jezelf, iets meer kennis van jezelf, iets meer, uh, iets meer mening van jezelf. Dat is natuurlijk op zich prettig in zo'n ronde tafel gesprek. Ja, ik, ik, mijn mening is, is, vind ik vaak gewoon voor de keukentafel thuis. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik, wat ik er zo leuk aan vind aan die programma's, is dat het zulke. Het is wat je ook inderdaad aan een keukentafel zou doen: uh, alle gasten schuiven aan, witte, man. Je kijkt toch, ik althans, kijk toch elke ja. dag even wie er zit. Je wilt het toch even zien. Ja. Ja, ik bedoel niet, je hoeft je zelfs niet op, op te koppen. Nee, maar je, je, je bent iemand die in de loop van al die dienstjaren... Uh, in de wereld van het nieuws kennis verzamelt. En met die kennis uh, kun je wat gaan, gaan het spelen het dan is eerlijk. mooi gesproken. Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, het ook bij het... Hobbyjaren het ma mag ook. Nee, ja, dat is het ook. Het zijn <laughs> ook Tuurlijk. hobbyjaren. Um, maar uh, ik merk wel aan... Ik, want ik zei net, Suzanne Bosman, daar koos ik voor in plaats van voor mijn vrouw. Omdat ja, het, uh, het, is, het is beter is ja. om, om met je collega te werken ja. en met je vrouw thuis te zijn... Um, maar Suzanne is ook zo, die heeft net zoveel ervaring als ik. En samen maken we wel eens tekst of zijn we eens bezig met een toonzetting van een bepaald onderwerp. En dan merk je, dat klinkt misschien uh, voor, voor een een, een, een kijker on ongeloofwaardig, maar dan merk je hoeveel die ervaring helpt in, in snel de juiste toon proberen, waar we gaan ja. mis, uh, te treffen. De, dus die ervaring uh, neem je ook mee in het nieuwslezen. Ja, nou, maar goed, als je het over toon hebt. Hè, uh, er is een bekende Nederlander dood. Uh, mm -hmm. Ga je dan spelen met de toon? Ja, omdat uh, bijvoorbeeld uh, wij... Uh, ik, ik vind larmaiant zijn of overdreven sentimenteel vaak onzin. Ja. Als ik zo vrij mag zijn. Ja. Uh, uh, als André Hazes doodgaat, is dat wel erg. Ja, maar het is niet jouw dood, hè? Nou ja, maar je kan ook niet zeggen dat André... nou een, een, elke ochtend om acht uur in de sportschool stond. Hè? Dus laat, ik, de toon ja. is, er is een Amsterdammer dood gegaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat mensen daarom rouwen heel goed zelfs. Zo'n meisje van 15, ja, dat maar, maar wij proberen vaak uh, de toon in die zin uh, daarmee te spelen... dat we rustig, sek... Uh, uh, uh, verslaan wat er gebeurd is. En dan moet de kijker zelf thuis zijn. Emotie, want de een vindt het wel erg en de ander niet daarbij uh, hebben. ja Maar het is niet per definitie dat je in, in, in een graf toon aankom. Anderjaar, nee is precies, juist niet. Nee, nee, nee. nee, het lijkt me ook uh, volstrekt terecht. Ja. Nou ja, hij is dood. En ik ja. werd mijn buurman, de Amsterdamse buurman, vond dat vreselijk. En andere mensen hadden hun schouders te beeld. Ja. Ik wil nog even uh, toch terug naar jouw liefde. Uh, voor de, de Tour de France. Uh, wat vind je daar zo mooi aan aan de, aan de Tour? Behalve de beelden misschien van het nee, prachtige Frankrijk nou, nee, nee, en de het, renners ploegend over de bergen? Ook, maar het is het, het, is het ultieme sport in die zin in dat wielrennen doe je alleen. Hè. Ik, je, je, je moet uh, harder fietsen dan die ander. En degene die het hardste dienst wint. En tegelijkertijd, zoals er zo mooi over geschreven is, is het ook een, ze zeggen een katholieke sport met een beetje de boel bedonderen En met uh, een koersje kopen. En ja, ja, af en toe een spuitje zetten. En die verhalen eromheen. Maak het prachtig. Er is een boek uitgekomen niet zo lang geleden over Joop Zoetemelk. Een heel ja. dik, duur, mooi plaatjes- en schrijfboek... van drie hele goede wielerjournalisten. Uh, dat heb ik gekocht. En ik had van Joop altijd toch een beetje het beeld van een beetje de eeuwige tweede. Hij is net, net voor mij. Ja, 80 weet ik nog wel. Maar voor, uh, ik ben iets te jong daarvoor, voor zijn gloriedagen daarvoor. Um, maar dat is zo schitterend geschreven. Je krijgt zo'n respect voor die man. Het is zo'n fantastisch levensverhaal. Dat, ja, Wieland is schitterend. Alles ja. zit erin. Maar ik vind het wel weer jammer dat we nu uh, weten dat Andy Slack blijkbaar een tour heeft gewonnen. Een paar jaar geleden. In plaats van Contador, die wij toch als nummer één op de... Ja, maar zijn. voor mij, ik bedoel, misschien is dat iets verkeerd om te zeggen als journalist. Ja. Want ja, als hij 0,000 ja. uh, Glenn Boetegel heeft genomen, zal het wel waar zijn. Voor mij is het gewoon de winnaar van die tour. Ja. En dat zei Slecht trouwens zo. Ja, punt. Dat is wel waar, maar ja, ik, weet je, het komt weer een nieuwe tour aan. denk ik ja, daar zitten we te kijken, dag in dag uit. En ja, we, ja. horen we over twee jaar dat die etappe winnaar toch geschrapt kan worden? Ja, maar we zijn een stuk strenger dan vroeger. Zoetemelk en meregen, ja. ze hebben het allemaal. Het hoort ook een beetje bij die sport. Ja, als u nog vragen hebt uh, voor uh, Rick Nieman, u kunt ze altijd kwijt natuurlijk via deperstribune.nl. Hoe meer dilemma's, zou ik zeggen, <laughs> hoe beter. Onze tv-gestecent Ron Vergouwen met de rubriek Kassie Kijken... over de tv afgelopen week. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Opeens was ze daar. Zich ontworsteld aan haar status als anoniem Kamerlid Lutz Jacobi. Eindelijk lukte het haar om vol in het licht van de camera's te treden. Door zich te kandideren als fractievoorzitter... Van de P van de A. Maakt u kans? Ja, volgens mij wel. Anders zou ik het ook niet aan beginnen. Zolang uh, Basel van uh, Bayern München kan winnen. moet je outsiders nooit uh, uitpoetsen. Ja, en wat ik nu ga zeggen. bedoel ik echt op een leuke manier. Er kleeft een beetje een man bij het hondsfeertje om haar heen. Doe maar lekker normaal. Geen wonder dat juist dit programma. op het idee kwam om haar Friese ouders eens op te zoeken. Vader en moeder Jacobi, hoe hoorden u het nieuws van Lutz? Op de radio om 12 uur gistermiddag. Op de radio? Had ze niet even gebeld? Helemaal niks. Bij schrikken hier niet vaak. Nee, nee. Maar wat dacht u toen u hoorde dat ze zich kandidaat stelde? Voor zijn tegen haalde ze dat ook met haar hoofd. Was dat vroeger ook altijd ja. zo? Ja, ze ging overal heen te helpen waar moeilijk heen waren. Hebt u er vertrouwen in? Ja, dan we moeten dan allemaal aanwachten. Ja, Goud eerlijk toch? En zo ook haar broer. Als mensen gaan zien hoe puur zij is, dan is dat heel goed. Dus ze kan het maar zo worden? Ze kan het maar zo worden, ja. Alleen ze zou nooit een torentje kennen, want ze had al machtig hoogtevrees. <laughs> dat wordt hem niet. Typisch man uit hond, lekker nuchter. Ja, maar helaas gaat deze show steeds vaker mee... in de trend van gewone mensen die echt beroemd willen worden. Het is nu zelfs een dagelijkse rubriek. Dit zijn Henry en Patrick. Ze doen er alles aan om BM'er te worden. Ja, maar het talent van deze Patrick en Henry om daar te komen lijkt ver te zoeken. Maar ze zijn zichzelf en dat is voor Polder, Glitter en Glamour vaak meer dan genoeg. Soms werkt dat verbazingwekkend genoeg zelfs nog beter dan mensen die via een Hilversumse kruiwagen bekend proberen te worden. Ze ondervond ook een van de miskende talentjes van The Voice Kids. Raffi, welkom bij de Voice Kids. Hoe is het zo gekomen dat jij meedoet aan dit programma? Leontine is een kennis van mijn moeder. Leontine? Leontine Borsato. En toen had Marco gezegd: tegen de Voice Kids al. Toen zei ik: nee. Dan moet je echt aan meedoen. Oh, wat jammer. Raffi, wat, wat erg. Wat onvoorstelbaar erg. En ik ken jou. Ja. Oh ja. Sterker nog, mijn kids zijn vriendjes met jou... en die, en die maken me af. <laughs> Tja, dat is nou het risico van meedoen aan zo'n programma. Na drie glorieuze minuten word je genadeloos aan de kant gezet. Zo ondervonden ook een aantal deelnemers... aan de nieuwe reality pulp show van Echt Heel In The Face wordt gezocht naar een nieuw topmodel. Nou, je zou verwachten dat hoe verder de deelnemers in het spel komen... de opdrachtjes extremer worden... Maar daar wilde RTL niet op wachten. De mooie gezichtjes moesten gelijk in de eerste aflevering uit de kleren. Try to forget that's going on. Great. Ik vond het beslist niet moeilijk om het te doen. Ik voelde me heel erg comfortabel. Nee, ik heb uh, totaal geen moeite met naaien. Yeah, great. Yeah. Next please. That was a lot of naked, even for me. Well, I didn't see your face. first thing I saw when you out. I was, bit... I was the one who was blushing more than they. Totaal geen moeite met camera's. Die dingen worden bijna heilig verklaard. En daarmee ook de goden die ons al dat moois hebben gebracht. Daarom deze week lange interviews met John de Mol in College Tour... en Joop van den Ende in De Wereld Draait Door. Wat zijn we toch trots op onze helden? Als producent gaf Joop van den Ende de Nederlandse televisie vanaf de jaren 70 kleur. Hij is groot en sterk. Dan is hij ook nog almachtig omdat hij weet wat hij met jou wil. En dat is de magie van Joop. Dat is wat hem anders maakt 98% van de andere mensen. John de Mol. Of je kop gaat eraf, of het wordt een groot succes. Lang leven de cameracratie, zou ik zeggen. Maar je hebt ook nog steeds een paar mensen die camera's niet op waarde weten te schatten. Zoals Naema Tahir en haar man Andreas Kinnegin deze week in Pauw en Witteman ventileerden. Ik vind dat de televisie helemaal geweerd moet worden van het Binnenhof. Het leidt tot een enorme focus op uiterlijk. Het is beter als u het kunt horen op de radio of kunt lezen in de krant. Dan kunt u zich een veel betere indruk maken van de inhoud... en dan wordt u niet afgeleid. Uw vrouw gaat toch ook niet gemaskerd een column voorlezen bij Buitenhof? Het is gewoon leuk om iemand te zien die dat zegt met de expressie die daarbij hoort. Dat is onderdeel van het totale spel. Ja, dat u, Maar leuk is niet een goed criterium. Mensen die niet van camera's houden... Het is bijna een bedreigde diersoort, maar misschien moeten we er toch maar zuinig op zijn. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, ik heb iets gemist op tv deze week, hoe zit dat? Op onze website kunt u de fragmenten terugkijken. De even klikken op het onderdeel Kassie Kijken. Rick, Rick Niemann, de uh, Voice Kids, 2 miljoen kijkers bij ja, RTL. Ja. Profiteren jullie daar ook nog van Zeker. Uh, qua kijkcijfers? Ja hoor, want naarmate er meer mensen naar RTL 4 in het algemeen kijken... kijken ze mm. ook meer naar de vooravond, heet dat dan. Uh. Ja. En ze blijven hangen voor het laatste nieuws. En het, het gaat heel goed op dit moment met RTL 4. En daar is iedereen, uh, heeft daar profijt. En meer ja. geld, meer geld, ook naar het nieuws? Uh, in ieder geval niet minder. En dat is wel belangrijk. Dat is ook lastig. Nou ja, nieuws is hartstikke ja. duur. En wij zijn een commerciële zender die het zonder subsidie en overheidsgeld moet doen. Uh, willen we willen onafhankelijk nieuws maken. Uh, we krijgen veel ruimte. We hebben net iets nieuws ontwikkeld. Even reclame maken. Op de iPad, de RTL Nieuws 365. App een soort gratis krant met video erin en zo. Dat moeten we allemaal zelf betalen. Daar is dan wel geld voor, omdat het goed gaat met de zender. En dat is erg leuk. Ja. Uh, John Koenraads vraagt jou over dilemma's en draaiende camera's. Spawn Nieuws doet dat, uh, vond jij uh, niet de methode. Tos opgelicht doet het ook. Ja, dat is waar. Ja, maar dan moet je als... Redactie, dat is een goeie. Maar dan moet je wel als uh, redactie zeker weten... dat diegene die je te pakken neemt ook daadwerkelijk uh, degene is die je moet hebben... en dat hij uh, hele foute dingen heeft gedaan... want anders brandmerk je iemand voor het leven. En bij mevrouw Tahir en meneer was het ging het om een mening. Ja. Uh, ja, zo is iedereen uh, ja, ja, ja, dus... bezig. Zou, zou Rick Nieman, vraagt Donald Cies, uh, zijn programma Kwestie van Kiezen... ook uh, kunnen willen presenteren met zijn echtgenoten als gast? <tie> <tie> <tie> um, uh, wij werden uh, een tijdje geleden... Ge, ge, uh, um, noem je dat? Uh, verteld dat in Koefnoen wat we toen die week niet oh, hadden zullen gezien. Zullen we dat even laten horen? Ja, oh, heb je dat? Ja, hm, Dat wij daar zaten. Ja. ja. Goedenavond, dit is een kwestie van kiezen vanavond met Sascha de Boer. Ik wil je even een paar dilemma's voorleggen. NOS Journaal of RTL Nieuws? NOS Journaal. Flauw. Flauw vraag. Eerste kerstdag, jouw familie of mijn familie? Ik moet beide dagen werken. Oh, lekker is dat. Ja, heer. Hm. Rob, trip of Jeroen Overbeek? Pas. Je moet kiezen. Jeroen Overbeek. Ik wist het. Sas, waarom praten we niet? Rick, omdat we elkaars concurrenten zijn. Straks berraad ik per ongeluk een scoop aan de keukentafel. Maar die keukentafel vertelt het heus niet verder. <laughs> Ja. ja, nou ja, ik bedoel, je hebt het wel tot kof Ik nou, weet niet ja. hoe de presentator zich hieronder voelt. Ach, ik zei tegen Sascha, maar zo praat ik helemaal niet. Nou, toen was ze stil, toen moest ze lachen. Toen zei ja? ze, zo praat jij wel. Ja. En zij heeft een van de lenzen uit de ogen gehuild van het lachen toen ze het zag. Dus ja, het ja. is een eer. En het, ik vond het ook echt ja. heel erg geestelijk jij goed het, gedaan. Ja, een eer, weet je, maar voel je het ook niet wat ongemakkelijk om, hè? Nee, ik vond het, nee? Ik, het. was zo geestig gedaan en dat is, Het is zo'n goed programma dat Koefman. Ik, ik vond hem. Nee, ik vond het echt een eer. Groot, Paul Groot Paul ja, was uh, de was imitator van jou en ja. uh, Martine Sandvoort, uh, meen ik. Uh, ja. uh, Sascha. Ja, ik geloof het wel. Ja. Zeg maar, praten jullie wel? Uh, jullie praten over nieuws aan de keukentafel Tuurlijk. en uh, wat zou het journaal vanavond doen? Waar zouden ze mee openen? Ja. Wat zouden wij doen? Dat, uh, dat is Nou ja, we gaan te vroeg de deur uit om, uh, om dan al te weten oh, wat er over is. Nee, nee, nee. nee oh. om dan al te weten. We gaan een We gaan ja. nu om twaalf de deur uit en dat nieuws is pas om half acht uur. Dus dat niet. We moeten wel eens onze mond houden tegenover elkaar. Er zijn momenten geweest dat we allebei wisten... dat onze redacties met iets groots bezig waren. Bijvoorbeeld, en daar hebben we later hartelijk om gelachen... de Wikileaks, dat we allebei bezig waren mm, ja. met die meneer Assange... om ook de Nederlandse documenten los te krijgen. Uiteindelijk won, geloof ik, RTL Nieuws op een uur of zo. Maar dat wisten we allebei. Alleen, we hebben dat niet tegen elkaar gezegd. en Als dat moet, dan gebeurt dat. Ja, zo gaat dat ook. Uh... Jullie, jullie praten daar, het is wel frappant natuurlijk. De een bij de NOS en de ander uh, ja, in, het is in dezelfde tevoren. tak van sport bij uh, RTL Nieuws. Zo maar jullie hebben ooit wel samen gepresenteerd natuurlijk uh, bij Veronica Nieuwslijn. Veronica Nieuwslijn, Newslijn, daar hebben we elkaar leren kennen. En dat was uh, 16, 17 jaar geleden. En kijk, uh, toen, was je ook gevraagd werd door uh, het journaal, wisten ze al dat wij samen waren. We zijn, er bijna, we zijn er bijna. En eh, hebben ze het er toch eh, aangenomen en ook eh, daarna acht uur gevraagd te doen. Dus ze weten dat het eh, bij ons wel een ja. goede handen. We zijn heel discreet. Volgende gast, kwestie van kiezen is Ali. Ali, Ali, Ali, B. B. Ali B. zit er vanavond om 10 uur. 4. Ja, onthullingen nog. Nou, ik ja. moet het nog opnemen, ik weet het niet. We gaan het zo meteen doen. Ga je dat zo meteen doen? Ja, dus ik loop nu naar de ja, andere studio. Oké, okay. nou ja, dan wens ik je een plezierige middag. Dank Rick. Je Rick Niemand. Dank dat je hier wilde zijn. Dank dat ik hier mocht zijn. Vond het plezierig. Komend uur te gast, scheidsrechter Danny Makkelie. Dat is een talent. Echt. En hij gaat vertellen hoe hij dat doet. Talent zijn. Sport op Radio 1. Zometeen om 2 uur de Eredivisie. Vitesse begaafs had 1-0 de Ajax Roda. Moet nu gaan schieten of de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verre hoek. Utrecht NEC. Voortuit bij Utrecht en daar is hij dan. Bij groningen en Dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. En om half vijf PSV 20. Die een flinke redding in huis moet hebben. En wat doen ze daar nou, nou toch? En ook hockey in Amsterdam. En ah, daar wordt er gescoord. En gaat schaatsen in Heerenveen. NOS langs de lijn. Zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kijk vanmiddag om 1 uur naar ons culinair programma Epicerie Fine met de topchef Guy Marta. Dit programma is Nederlands ondertiteld. TV5Monde.com. Hoog staat buitentheater, natuur, stad en cultuur. Kom naar Deventer op Stelte van 5 tot en met 8 juli in Saland-Overijssel. Kijk op, ik ga naar Deventer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 Muziek, dans, theater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola Festival, ja, www.violaviola.nl. Dit is Radio 1.